nu zo bouden. Er zijn nij zitten in de straat in deze competitie. Eh uh, Radwijk alweer. Eh uh, jullie winnen van eh uh, van Detos. En daarmee eh uh, red je eigenlijk een beetje je het vege lijf, want ja, je moet nu wel eens waar play-outs eh uh, gaan spelen, maar je degradeert niet. Maar het play-outs nog niet helemaal zeker. Tenminste ik weet niet wat LVDK staan vandaag. Ehm uh, hè dus we staan eh uh, we staan eh uh, even kijken eh uh, als als hadden de K verliezen 3.8 en met nog twee wedstrijden denk ik dat wij eh uh, tegen de koplopers moeten gaan stunten. Maar ja, we kunnen in elk geval hebben we de onderste plek die is klaar. Dus eh uh, we zijn sowieso minimaal hebben we dus die playouts. En nu eens kijken wat we wat we maximaal nog kunnen gaan halen hè met de groep. Maar uh, ja, je moet ook real zijn. Dat wordt dat wordt wel zwaar. En eh uh, Dat betekent dat we nu in elk geval met eh uh, eh uh, met, met een paar weken voorbereiding naar die play-outs kunnen gaan toewerken. En mochten we die dus moeten spelen. En dat is wel belangrijk, anders dan zit je elke week weer te kijken van wat gaat het details doen, wat gaat het details doen. Nou, ik vind dat we gewoon vandaag hebben laten zien dat wij eh uh, dat wij beter zijn. En ook echt op op alle fronten vond ik dat wij beter waren. En eh uh, en daarmee heb je dus ook gewonnen en het was team eh uh, denk goed gespeeld. Hoe heb je deze wedstrijd eh in het veld beleefd? Want eh vanaf de tribune eh zag ik dat jullie eh heel goed stonden te verdedigen eh in het geval in de eerste helft. Maar in de tweede helft was het toch weer eventjes billenknijpen. Ja, weet ik weet niet. Eh ik moet zeggen dat wij eh ten opzichte van een paar weken eerder waar we hè ook een eerste helft fantastisch speelden was tegen blauw wit thuis, KZ thuis geven we het eigenlijk de laatste 5 minuten voor rust een beetje weg. En in de tweede helft dan vergeten we gewoon mee te scoren of vergeten we niet, maar dan dat lukt dan niet. En ik denk dat we vandaag op de juiste momenten het gat elke keer 4 hebben gehouden. Hè, He, dan kwamen ze wel terug tot 3, maar er werd gelijk weer 4. Ah, toen opgeven met de 5 viel, was het was het klaar en eh uh, dat kon je ook wel aan details zien. Schouderjes gingen hangen, ging zeuren op elkaar. En eh uh, dan dan is zo'n potbal binnen hè. Maar ja, je belgelijk van eh uh, het is natuurlijk midden knijper, maar dat, dat hoort ook bij zo'n wedstrijd hè. Het het is het zou gek zijn als wij hier onze beste wedstrijd van het seizoen even op de mat leggen als er zoveel druk op staat. Dat dat dat ja, dat zou mooi zijn, maar dat is vaak een eh uh, vaak iets wat heel lastig is.